8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NWS op 3. Duizenden Nederlanders hebben afgelopen week een virus op hun telefoon gedownload. Die mensen kregen een fake sms waarin staat dat er een pakket naar je onderweg is... en dat je de status ervan kunt opvragen door op een linkje te klikken. Bij de Fraude Helpdesk kwamen deze maand duizenden meldingen binnen. Het gevaarlijke van deze sms'jes is dat achter die link kwadaardige software zit. En als je dus geklikt hebt op zo'n link, dan zit die software op je telefoon, waarmee onder meer vanuit jouw nummer allerlei sms'jes verder verstuurd kunnen worden naar andere mensen, waarbij jij op voor de kosten opdraait. Door op het linkje te klikken kunnen criminelen bijvoorbeeld ook bankgegevens achterhalen. Het lijkt erop dat alleen mensen met een Android-telefoon de dupe zijn van deze nep sms'jes. De capaciteit op de intensive cares wordt teruggebracht van 1550 naar 1350 bedden, schrijft minister Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt nu weer meer ruimte door zorg die werd uitgesteld vanwege corona. Inmiddels dalen de besmettingscijfers en komt er dus weer meer ruimte. Een man van 36 die vanmorgen gearresteerd werd in Rotterdam is in de gevangenis overleden. Hij werd even daarvoor op Rotterdam centraal aangehouden voor het veroorzaken van overlast. In de cel werd hij onwel en overleed hij. Er wordt onderzocht hoe dat kon gebeuren. De boze droom van elke kattenbezitter. Je kat loopt weg. Het gebeurde een stel uit Hengelo. Hun kat lifte mee met een busje... En belanden na een rit van 145 kilometer in Amsterdam op de Grachtengordel. Gizmo is herenigd met zijn baasjes en dat was emotioneel, is te zien bij regiozender AT5. Gismo, kijk eens wie er is. Hey Giz. Hey Giz. Hey, Hoi. ik. Waar ben jij nog geweest? Gizmo werd gevonden door jongeren die zich zorgen maakten omdat de kat al dagenlang langs de gracht liep. Ze belden de dierenambulance en omdat Gizmo gechipt is, werden zijn eigenaren in Hengelo meteen gevonden. Het weer, vanavond nog wat regen, morgen in de loop van de dag droog, vooral in de middag af en toe zonnig, dan zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staan op dit moment acht files. De meeste leveren maar vijf minuten vertraging op. Uitzondering is de A5 van Hoofdorp naar Amsterdam. Tussen Westpoort en aansluiting met de A10, 4 kilometer. En de vertraging is 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. naar de wortels van de Nederlandse Uw presentatoren vanavond zijn Piet Rossel en Pim Groof. En we gaan op bezoek bij Ton Scherpseil, bekend van onder andere kayak. Als eerste draaien we de eerste single van kayak, het nummer Lyrics uit 1973.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 Uh, allemaal leuk en aardig, maar je moet wel een soort van <laughs> opleiding gaan volgen. Ik was 16, hè, dus uh, je ja, moet wel ja. een soort van opleiding gaan volgen, 17. Oh. Je ja, ja. dus van, nou ja, ik speelde basgitaar in een bandje. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga contrabas doen. Nou, speelde ik al klassiek piano, hè. Ik, had, ik, had, ik had pianoles. Oh, okay. ja. Niet fanatiek, maar ik had het wel. Ja. En uh, ja, toen heb ik uh, toelatingsexamen gedaan op dat uh, en... Uh,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 Uh, nou, initieel. Ja, hij was uh, in, in Kayak, was hij de drummer. Ja, ja oké, okay, sorry. Ja. Maar in de bands daarvoor uh, speelde ik bas en dan deed hij af en toe gitaar. Ja. Dus dat was ja. een... We uh, wisselden wel eens van plek. Ja, want ik heb nog van High Tide Formation, ik weet niet ja. of hij daarin gespeeld hij heeft. Vluffie ja, ja. nog uh, geluisterd, die gaan okay. we ook uh, straks draaien. Oh, hè? grappig, ja. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, nou, dat was ons eerste singeltje uh, ja. met uh, Giel van Praag en... Uh,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 Gehandel. Je hebt zelf veel aangeleerd eigenlijk. Heel ja. veel, ja. Heel absoluut, veel ja. ja. ja. Maar ik moet je zeggen, ik heb natuurlijk op, die, op dat heen, toen ik, daar heb ik ja. contrabas gestudeerd dan. Daar heb ik wel vrij veel opgestoken van okay. hoe, je, hoe je strijkers en zo moet, moet arrangeren. En hoe dat ah, dus ja. het ja. heeft wel degelijk invloed gehad, die, ja, dat die geloof ik ook wel. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ja. En ik was van de straat. <laughs> ja, niet lang. Want je, niet, niet zo heel lang, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een beetje uh, jammer. Ja, het was een mooie tijd natuurlijk, wat je zegt, uh, ook een van je invloed waren de Beatles. Hè? Die kan, ja, die waren natuurlijk ook al een tijdje bezig. Ja, dat was wel, zeg maar, uh, uh, als je het over popmuziek hebt, ja? was dat wel het eerste belangrijke wat, uh, wat voorbij kwam. Dan ben je echt door gepakt. Hè? Ja, je, ja, zeker. Nou, dat wil ik gaan doen. Ja, ja. ja. Hm? ja die, die eerste singeltjes van hun en She Loves You en... Uh, Oan and Hold Your Hand, dat was voor mij wel zeg maar de trigger ja. van oh, zoiets. Dat, ja. dat nog niet. Ik was nog te jong om daar zelf iets mee te willen. Ja. Maar het maakte het wel wakker, absoluut. Ja, geloof ik ook, ja. ja, want we zijn allemaal weer even oud. Dus we, we kennen denk ik de opkomst van de Beatles en de, ja, die 60, en 70 jaar natuurlijk. Ja, de, de ja, top of flop. Uh, ja, uh, top, dat ging in van paard, ja. Er was <laughs> stok. En uh, uh, ja, dat was natuurlijk uh, en en tussen op? 10 plus. Nou, dat was later hè. Ja, jaar 70 toch ergens Nou ja, ik heb, ik heb het nu over de jaren 60, de opkomst van de jaren Ja, was ja dat was waar natuurlijk. Ja. Ja, en je ja. had uh, tussen 10 plus en 20 min, had je nog met, uh, met Jos Helemaal Brink. stok. Jos, nee? Brink. Jos Brink. Ja, en dan had je gewoon 1,5 uur in de week popmuziek. Wow, nou, nou, ja. Ja, dat was wat. Ja. Maar goed, vanaf dat moment ben ik er erg in geïnteresseerd. En uh, ja, uiteindelijk zelf opgepakt, ben ik zelf liedjes gaan schrijven. Dat stond ja. toen nog niks voor natuurlijk. Ja. en uh, ja en kom je echt samen met Pim Koopman dat was dat was gewoon uh, ja, het was ideaal zoals Lennon McCartney nou, nou ja we ja. schreven niet zozeer veel samen maar we deden wel zeg maar uh, okay. we zaten altijd in dezelfde bandjes ja ja ja, ja. Nou, vonden jullie meteen je vorm hè? je hebt natuurlijk veel uh, groepen gehad ik noemde de Earring dus dat is een indieband begonnen en toen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 Twee geluidsniveaus, hard en keihard. <laughs> ja, <laughs> dus, ja. ja, heel grappig. Maar goed, het mocht altijd wel. En ja, ja. het uh, uh, ja, is goed. Ja. Dus dat was dan de eerste band, Bolledess. En daarna ja. zijn we met high uh, Tide Formation begonnen, met ja. View van Praag. Dat was min meer, meer of meer een schoolband. We zaten allemaal op de gemeentelijke uh, uh, scholengemeenschap ja. ja. hier in Hilversum voor HAVO. Ja, toen in 72,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 Groeiende band, zo fijn zeggen. Ja. Oh, we mogen de studio in. En ja, dan maar ja, in de ja, maar dat wilden wij dus niet. nee nee Want nee. Maar, ja, dat was niet ons uh, ons idee om nummers van anderen te nee. gaan nee. spelen. We nee. wilden echt per se ons eigen eigen gedoe. Dus hij heeft, uh, we hebben nog een hele oude versie van Mammoth met hem opgenomen en nog ja, en nog twee genoeg. nummers. Ja. ja. ja. En, uh, maar goed, dat heeft hij die, die band heeft hij bij Phonogram uh, toen uh, ja. neergelegd en uh, die hebben we ons toen afgewezen. En toen is Giel met dat bandje naar uh, IMI gegaan. Okay. En daar wilden ze ons wel hebben. Ah. Dus, maar Giel had er ook nog een verband mee. Nou ja, ja, Giel Zo, was ja. een soort van ex-pianist, uh, maar nu manager. Hij deed hem ah. de Ja, ja, zaken. Ja. En terwijl in de, to, ja. toen met High Tight Formation, toen Giel in de band zat, ja. toen is uh, zijn broer Michael, die is van Ajax.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 Nou, van ook inderdaad. Ja, dat is, wel. Dat ja, is, dat is, dat is ongeveer de vraag die je, die je niet had mogen stellen. Nou, ja, <laughs> Wel hoe je, je gekomen bent. Ja, ja. ja ik, ik maak een beetje ja. onzin. Um, ik heb ik eruit hoor, dus. <laughs> ja, je, je laat alles maar staan. Ik <laughs> vind het prima. Nee, ik, uh, ik, dat ging onbewust. We waren ja? natuurlijk wel aan het luisteren naar andere popmuziek. En, en heel veel naar Yes, geluisterd onder andere. Het ja? was natuurlijk een grote band in die periode.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 Of, of mis ik nu uw uh, namen? Nou, misschien meer instrumentaal, maar Finch uh, was toch ja. in die richting hoor. Ja, maar oké, okay. dan heb je er eentje en dat is een instrumentaal. Maar ja, nou ja, ja, Super ja, Sister dan... was natuurlijk, dat was niet echt, nee, echt uh, de, de symfonische rock, wat je was dan zegt, ja, of de ja. rock ja. Maar het was toch wel iets experimenteler dan ja. de gemiddelde pop. Uh, ja, die, zeker, ik snap het. Maar ze ging op een gegeven moment stel, uh, wat meer de jazzkant op, ja. en dat heeft ja. als nooit gelegen. Avant-garde jazz, het, ja, was, het dat was, was heel... Ja, uh, precies, dat was niks voor ons. Ook eens. wel uniek, maar jullie zitten toch... Uh, ja, dat was meer ook richting Soft Machine, wat wij ook wel luisteren oh, hoor. Ja. Was maar wij waren meer zitten in liedjes, ja, altijd ja, geweest. De Canterbury... En, uh, uh, en zelfs al werden de liedjes wat langer, zeg maar, uh, ja. uh, dan, dan nog bleven het in essentie liedjes. Hè? Ja, okay. En bij ons waren ja. de solos nooit zo belangrijk. Ja, ze hoorden er wel bij, ja, zeker. maar het was niet de hoofdmoot... Uh,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 Ja, dus. maar bij Focus natuurlijk was heel belangrijk de gitaar. Ja, want ze hadden maar, ja. natuurlijk in wezen geen zanger. Nee. Nee, het was nee. instrumentaal. Een beetje galmen. En dan, dan, dan <laughs> ja. Uh, ja, niet de gitaar, dan... Thijs door de microfoon en ja. de fluit natuurlijk. Hè. Ja, zeker. Maar alles moest ja. via de, de twee lead instrumenten uh, gebracht worden. Ja. Ja. Bij ons was dat altijd zang. Ja, ja. En, uh, dus dat is een wezenlijk verschil. Maar er zit er wel degelijk uh, uh, uh, overeenkomst hoor in... in, in ja, ja.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 Uh, en ja, het heeft inderdaad meegespeeld op een nummer van Max. En uh, waarvan ik nooit begreep waarom ik dat niet deed. Maar goed, dat, <lacht> dat, dat lag een beetje gevoelig in de band. Ja, ik hoor het, ja. En, uh, <lacht> het nummer Goldust, hè? Ja, precies, ja. <lacht> ja, ja. Max ging toen al zijn eigen gang.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 You know you should Nee, want hoe heb je het componeren geleerd? Niet, dat heb ik niet geleerd. Nee? Hoog gedaan? Eh. Ja, ja. ja, en dat moet je ook leren. Ik bedoel, dat ja, is Je moet het veel doen. Je bedoel, moet het veel doen. En, ja. In, in ja. het begin is het echt niet allemaal geweldig. En en het, Althans, dat vind ik dan zelf... Uh, wat het, het leuke daarvan is, is de spontaniteit, want je denkt dat je alles kan. Als je 20, 21 bent, ja, toch? Ja, ja, dan, dan ben je jezelf ontzettend aan het verrassen met alles wat je, wat je ontdekt. Een soort kind, kind in het geld voor de hele bent, een soort kind in een, in een speelgoedwinkel. Dat heb je niet meer. <laughs> nou ja, nog steeds wel een beetje. Ja, gelukkig. Ja, ja, ja. ja. ja nou, nee, anders zou ik ja, ja. dit niet, nooit meer kunnen doen. Ik, ik nee. moet hier uh, een soort van onbevangenheid houden. Ja. En uh, het, het feit dat je nooit als, als, als je begint te schrijven en begint te spelen, je weet nooit uh, wat er van komt. Nee. Het, nee. het is geen. Uh, uh, nee, dat is waar. Uh, het is ja. geen formule die je uitvoert, weet nee. je. Dat, nee, helaas kan het niet. Het. niet. Uh, nou, nee, niet helaas niet. Nee, nee, nee ja, tenzij je weet hoe een kort.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 Nee, want je hebt wel geschreven over je eigen stem. Dat je daar ook wat uh, zorg... Ja, geen zorgen, maar nee, dat je bedoel. dat moeilijk vond om uh, te gaan zingen. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar dat schrijf je dan heel mooi. Ik zal het even, even opzoeken in, wat je in je B-log hebt geschreven. Muziek draait niet om perfectie. Het draait nee. om gevoel en zeggingschap. Ja. Ja, Een combinatie ja. van compositie en stem. Die bepaalt uiteindelijk of je geraakt wordt. Dat vond ik erg mooi gezegd. Ja, ja, ik dat kan het niet goed. beter zeggen eigenlijk dan nee, dit. Nee. nee, maar dat is waar. Doe, kijk, uh, uh,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 En uh, soms zingt iemand perfect, maar het raakt je niet. En ja. soms zingt iemand zo vals als een kraai en toch doet het iets. <laughs> ja, nee, dat is heel, ja. Het is heel erg, dat weet je ook niet uh, uh, wat er gebeurt uh, uh, als je ABBA neemt. Liedjes die niet door ABBA gezongen zijn, ja. uh, klinkt toch, klinkt van, ja. hoe zou het geklonken hebben als ABBA het gezongen zou hebben. Ja. En dat ja. hebben ze niet van tevoren bedacht, die jongens van ABBA, toen ze begonnen met ABBA. Nee. Die dacht niet, het moet als Abba klinken. Nee, dat merkte ze aldoende. Ja, dat, ja. dat soort liedjes ja. op, uh, op, op die stemmen heel goed werken. Ja, klopt. Een ja. ja. uh, ander voorbeeld is, is Earth and Fire. Ik heb een, uh, een, een jaartje of ja. drie met, uh, met Earth and Fire gespeeld. Zelfs één ja. LP gemaakt met ze. Ja, dat He, en, ja. uh, maar het effect wat de, de liedjes van de geboerders Koorts... Op haar stem had, of haar stem op de liedjes van de Roerderkspoelen. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was niet bij mijn liedjes. Wonderlijk, hè? Ja, dat ja, is heel ja. wonderlijk. En dat is gewoon, dat is, dat is magie. Dat, is, uh, dat kan je niet voorspellen. En uh, ja, dus ik heb ook altijd gezocht naar uh, iemand die uh, die liedjes overtuigend. Past, ja. Je, je ja. moet eigenlijk een liedje zingen alsof je het zelf geschreven hebt.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 Ja, uh, gelukt, niet ja. iedereen ja. vindt dat mooi. Dat zal wel, ik vind mezelf ook niet altijd even mooi. Maar er zit een bepaalde... Uh, uh, puurheid in. En, en die rekenheid in. Die ja. op die liedjes wel werkt. Ja. En uh, er komt in oktober... heb ik een nieuwe heb ik een opvolger ervan. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. En dan doe ik het weer zelf. En, uh, huh? oh, tegen oh. beter weten in. Nee hoor, nee. Ik vind het ontzettend leuk om te zingen. Namelijk. Alleen ja... Ik,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 in the store de cardiaal, ja. Okay. ja ja Ja. Hoe komt soort, dat? Uh, ja, nou ja. Uh, dat is per persoon weer anders. Oké. Okay. Uh, nou, we ja. hebben natuurlijk ja. veel, veel uh, op, op een gegeven moment ook wel zeven man in de band gehad. Ja. ja. ja. Die hou je geen twintig jaar bij elkaar. Nee. Uh, zeker nee, in nee. Nederland niet. Nee. Want iedereen moet andere dingen erbij doen. Wij kunnen niet...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 Uh, ...zij hebben in de studio precies voor ogen wat voor beeld ze willen hebben. En dan komt drummer 1, die is het net niet, er komt drummer 2. En op een gegeven moment, uh, dat is ook letterlijk zo gegaan met alle sessiemuzikanten. Uh, ja, het totdat het, ja. <laughs> totdat het puzzeltje ja. in elkaar past. Omdat zij dan uh, van tevoren, dat is natuurlijk uh, misschien het andere uitzond creatieve proces... ...wat jij zegt, er moeten gaandeweg ook dingen gebeuren en uh, je moet ontdekken ja, ja. hoe het klinkt. Maar heb jij wel een gehad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 Als je een band bent, een band, band, band, dan band. Uh, zit je aan een bepaalde ja. bezetting vast. Yes. En niet iedereen kan alles spelen. Nee, natuurlijk niet. Dat zou wel bijzonder zijn. Ja, dat is waar. Uh, ik, ja. Hoewel we met deze band aardig in de buurt komen, moet ik zeggen. Hoor. Die de huidige bezetting, dat is een fenomenale muzikanten. Um, maar zeker in, in het begin, iedereen... Het was ook voor de meeste mensen de eerste band, weet je. Dus het is zoeken en, oh, en kijken waar... Ja. En Stiliden Den was, denk ik, op het moment dat, waar je het over hebt... waren ze misschien al 35. Wij waren 20, 21. Wat wisten wij? Wij wisten ja. gewoon niks. We ja, waren ja. alles aan het ontdekken. En voor de eerste keer in een studio. Goh. En uh, dan ga je natuurlijk alles uitproberen. Maar ja, uh, ja aldoende leert men. Hè? En uh, Van sommige dingen uh, ontstaan zonder dat je er erg in hebt. Uh, het is niet zo dat wij dachten... In het begin wij zoeken een Max Werner opzang. Nee. We hadden Max en ja. die zong dat en ja. dat was dat effect. Ja. Op een gegeven moment, wij uh, schreef ook wel eens nummers, die waren gewoon te hoog voor hem. Okay. Heel stom. Ja. Ja. Ja, ja, en, ja. Uh, maar het effect was dat hij met zijn kopsteen moest gaan zingen. En dat had weer een bepaald onverwacht effect. Dus wij lieten ons ook weer verrassen. Snap je wel? Dus dat was niet vooruit bedacht van... we gaan dat nu eens een keer met zo'n kopstem doen. Eigenlijk was het... het was al opgenomen. En hij haalt het eigenlijk niet. Nou, dan maar met je kopstem. Oké, dat klinkt eigenlijk ook wel leuk. Dus dat soort dingen... Hij heeft wel een heel specifiek stemgeluid. Ja, met zo'n gewone stem ook wel absoluut. Maar ik vind alle zangers van K.J. wel een specifiek geluid hebben hoor.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 Terwijl hij in 1978 zei tegen ons... ik wil nooit meer bij jullie zingen. Ik wil wel wat bij de band blijven, maar dan moet ik gaan, gaan drummen. Dus ik ja. ja. dus dacht, nou ja, dan ga je maar drummen. Het was geen briljante drummer, maar goed, daar kon het aan. En... Uh... En in 1980 gaat hij naar Duitsland in zijn uppie om te zingen. Ik denk van ja, oké. Okay. Ja, dat doet pijn inderdaad. Ben je jaloers ja. op of is dat, is nee, dat nee, dan nee, niet... Nee, uh... want, nee, want hij heeft ook heel veel ellende meegemaakt. Ja. Ja. Nee, nee, ik ben nog niemand jaloers, echt niet. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Hè. Ik bedoel, ja. achteraf. En uh, uh, de inconsequentie waarmee mensen redeneren... en dan denken dat je dat voor zoete koek neemt. Maar... Uh, Nee, ik ben absoluut niet jaloers op niemand. Nee, terecht. Nee, nee. Maar zo'n zo fantastische periode die je nu beschrijft... die een soort van einde krijgt... omdat je zegt, van, nou, de band was, was een soort... aan een soort uh, einde van ook artistiek even. Nee, maar gewoon, ja, het was, het, was, het, was, het was gewoon klaar op een gegeven moment. Het, soort, weet je, de, de, de, het was een soort persoonlijke... Uh, uh, door al die de, de gedoe met het geld en... Ja. en, en uh, ja. uh, nou,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 Ik had wat demo's opgenomen samen met hem. En uh, uiteindelijk na een of twee andere zangers kwam Max Werner er weer bij. En toen ja, konden we niet alles dan het kajak noemen. En toen is het weer begonnen, zeg maar. Oh, okay. Maar dat duurde niet lang, want Max was absoluut in de staat om ons uh, frontman uh, nee? te... Nee, hij had uh, allerlei... Uh, uh, nou, dat zou ik verder niet zeggen, maar... Nee,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 Met uh, de rockopera opera Merlin toen. Yeah. En uh, toen bleek dat hij uh, in de voorrondes van het Songfestival uh, zat. En moest hij daar naartoe, ja. En dus, uh, ja. Had hij, als hij gewonnen had, had hij in Moskou gaan moeten. Dat is toch ja. wij een wijn carré. Ja. Dus hij, uh, ja, toen hebben we, De enige die dat al eerder had gezongen was Edward. Dus uh, Edward moest het gaan ja. En toen is dat ge met Edward gebleven. Ja. En uiteindelijk is, uh, ja. uh, heeft Bert uh, okay. uh, gezegd: Van ik ga andere dingen doen. Ja. En toen is Edward gebleven. Dus, ja. Ja. Het bekendste nummer van Kayak, Ruthless Queen uit 1978, mag natuurlijk niet ontbreken. Hier komt hij. Left in locks.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 <laughs> nee, nee, ik, nee, nee, daar heb ik heb geen illusies. Uh, nee, He? leuk als nee, ik uit de hemel kan, uh, kan kijken. Oh, nou, leuk zeggen. ze dus, draaien Root Queen nog op de radio. Nee, nee, nee, nee. Nee? nee? Oh, nee. Jammer. Nee ik, nee, ik heb wel iets van, ik wil het nu waarmaken. Ja. Uh, het is, natuurlijk is het een soort geldingsdram, uiteraard. Ja, ja. Maar niet voor na dood, dat interesseert me echt niks. Nee, nee. En is het gelukt? Mee tevreden? Nou, ik,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 Want hier in Nederland zal het zeker moeilijk zijn om te leven alleen van popmuziek Natuurlijk, of zo. Hè? Dat kan ja. eigenlijk niet. Kan niet eigenlijk. Daarom moet ook iedereen in ja. de band moet er iets naast doen. Ja, dat ja. kan niet anders. Ik bedoel, ja, dat hebben we ook gehoord. Dat wordt steeds moeilijker ook, gaan we Ja. ja. Nu speel je niet eens. Ga maar eens van je cd verkopen. Ja. <laughs> Succes! Ja, nee, dat is gewoon niet te doen. En, nee. uh, en wij zitten al in een niche-markt met, met kayak. Het is niet ja. dat wij daar, weet je, het is geen route meer.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 Nou, dat is iets meer dan wat ik uh, omzet. maar uh, <laughs> Nee, ik bedoel maar. Dus het is, ja, ja, dat is ja. een soort van cumulatief ja, dat is inkomen. En die schrijft die blijft, zeggen ze. Oh, ja, dat is ook weer waar. Ja, ja. Dat is een bekend... Uh, ja, Robbie heeft het ook uh, gekopieerd. Dus dat is ja, heel niet staat op zijn naam. <laughs> Als laatste in dit eerste uur van ons interview met Ton Scherpeshil: het nummer McArthur Park van Richard Harris...